Tien uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een Amerikaanse organisatie die jarenlang homo's en lesbiennes heeft aangespoord om seksuele gevoelens te onderdrukken, heft zichzelf op. Exodus International biedt ook excuses aan voor de pijn en het verdriet dat ze heeft veroorzaakt. De christelijke organisatie bood sinds 1976 een therapie om homo's en lesbiennes van hun gevoelens af te helpen. Na 38 jaar is Exodus International tot de conclusie gekomen dat zijn standpunten niet respectvol zijn jegens de medemensen en ook niet bijbels. Voorzitter Chambers presenteerde zich de afgelopen jaren... als een homo die door therapie genezen zou zijn. Nu geeft hij toe dat hij zijn echte gevoelens verzweeg. De Franse modeontwerper Jean-Louis Scherrer... is in Parijs op 78-jarige leeftijd overleden. Scherrer begon zijn opleiding bij Christian Dior... en lanceerde in 1962 zijn eigen label. Hij kledde beroemdheden als Jackie Kennedy... de huidige koningin Paula van België... en actrices als Claudia Cardinale en Raquel Welsh. Jean-Louis Scherrer wordt bijgezet op de Parijse begraafplaats... waar veel beroemdheden liggen, Père Lachaise. Bij Montreal in Canada zijn twee doden gevallen toen een vuurwerkenopslag ontplofte. Eerst was er een grote klap bij de opslag, daarna volgden een serie explosies... waarbij telkens grote rookwolken uit het gebouw spoten. Twee uur na de eerste klap stond het gebouw nog in brand... en waren er nog steeds explosies van vuurwerk te horen. De naastgelegen snelweg is afgesloten en huizen in de omgeving zijn ontruimd.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 Langs de lijn met Robert Ja, goedenavond. De judo-wereld is een relletje rijker geworden. De bond wil één nationaal trainingscentrum te koste van de landelijke steunpunten. Dat zou een uh, gedwongen afscheid betekenen van Chris de Korte. de man die Mark Huizing gaat naar goudschreeuwen. Ja, of 30 heb ik, uh, lever ik uh, Olympische uh, Sporters af om dan per telefoon te zeggen dat je het niet meer kan zijn na twee maanden drie maanden. Dat vind ik niet erg professioneel. Over ruim een week begint op Corsica de 100ste editie van de Tour de France. Vandaag gepresenteerd gepresenteerde van kanselier DCM, de Tourploeg. Onder de negen renners zit ook de jongste debutant sinds de Tweede Wereldoorlog... de 19-jarige Danny van Poppel. Ja, ik hoorde Hilaire van de Schuur, waar heel erg graag mee... en uh, we hadden het er al over gehad en zo... En, uh... Ja, dat dan definitief is, dat is wel super gaaf. Regenbuien zorgden ervoor dat er weinig werd getennist in een rosse malen. Maar wat er werd gespeeld wordt straks toegelicht door Marcel Mesker. En ook vandaag staan we weer stil natuurlijk bij de zegentocht... van 25 jaar geleden toen het Nederlands elftal Europees kampioen werd. Stanley Menzo was de derde doelman van Oranje... maar maakte het succes niet van dichtbij mee. Het ging puur af van, van blessures of ik uh, erbij zou komen. Maar het was duidelijk dat uh, de nummers 1 en 2 duidelijk waren... En dat uh, nummer drie uh, ja, in dit geval thuis bleef en stand-by moest blijven. Ja, straks het verhaal van zijn eenzame verblijf in Nederland. Verder waren we bij de presentatie van Peter Bos bij Vitesse. Spraken we met Maatje Palme over de Hockey World League. En maken we in Brazilië de balans op minder dan een jaar... voordat daar het WK-voetbal begint. Tot 11 uur is dit NWS Langs de Lijn. Ja, het was vandaag de eerste werkdag van Peter Bos bij zijn nieuwe club Vitesse. Vanochtend leidde Bos zijn eerste training. En een paar uur later zette hij zijn handtekening onder een contract... dat hem voor twee jaar bindt aan de club uit Arnhem. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het rommelt in de lucht boven Papendal. Maar daar beneden bij de velden gaat het er ontspannen aan toe... op de eerste trainingsdag van de nieuwe trainer. De eerste keuze was Peter Bos. En uh, ja, ik ben ook verheugd... Uh te melden dat de eerste keuze ook uh, werkelijkheid is geworden. Natuurlijk, bij de presentatie later op de dag veel media. Maar bij de eerste training kan Bos werken in de luwte. Enkele supporters, een paar journalisten, daar blijft het wel bij. En misschien wel kenmerkend voor de ontspannen sfeer is keeper Piet Veldhuizen... die na afloop van de training naar een oplopend groen strookje kijkt... op het nieuwe trainingscomplex, daar wat onkruid verwijderd... En dan filosoferen hè? over de nieuwe trainer. Ja, hij heeft het wel goed gedaan denk ik. bij, eh, bij Herakles. Hij heeft, uh, heeft de ploeg goed aan het voetbal met de middelen die ze eigenlijk hebben bij Herakles. Ja, hij heeft het goed draaiend gehouden en ik denk dat hij altijd wel aantrekkelijk voetbal gespeeld heeft. Maar eigenlijk wist ik op dat moment nog niet wat ik kon verwachten van hem. En vandaag is duidelijk zijn uh, filosofie over voetbal. En uh, zijn denkwijze uh, denk over, over het spelletje. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel een goede keuze van Vitesse is. Want wat gaat het worden? Wat heeft hij jullie gezegd? Nou ja, hij wil gewoon uh, voetbal op, op, op zijn manier spelen. En uh, ja, vandaag hebben we ook gezien de oefeningen. en uh, bepaalde vormen hoe hij, uh, hoe hij ja, tot het voetballen wil komen. En, kan je omschrijven? schrijven? Wat lieten jullie allemaal doen? Ja, nee, met zijn aanvallende, ja, aanvallende wijze. Vanuit het middenveld, vanuit achterop naar het middenveld. en dan van het middenveld aankomen ja, tot aan de zijkant en dan een voorzet. En ja, dan zie je gelijk al, als je dan de eerste training zo begint. dan zie je gelijk wat, uh, wat je. Ja, wat je doel is als trainer en waar je naartoe wilt. En uh, ja, ik denk dat het goed is. En daar staat hij dan, de nieuwe trainer. Niet in een uh, keurig maatpak bij de presentatie... maar gewoon in het shirt en de trainingsbroek, hè? Nou, ik had het maatpak wel gekocht, want die had ik nog niet. Hoewel, <laughs> oh, geen maatpak, maar... Maar de... de, de... Hoe heet dat? De, de, de presentatie die is niet uh, op maandag of op dinsdag gekomen en ook niet op woensdag. Maar die is dus vandaag donderdag, terwijl we dus aan het trainen waren, dus vandaar in trainingspak. Precies, dat is een praktische reden. Uh, de keuze dus uiteindelijk gevallen op Vitesse. Vanwaar de keuze van jou om Heracles te verlaten en hier aan de slag te gaan? Dat heeft alles met mijn ambities te maken en ook met de ambities van, van Vitesse. Een hele ambitieuze club die, die, die omhoog wil, die de afgelopen jaren ook omhoog zijn gegaan. He, nou, waar we hier zijn op het trainingscomplex, dat, dat straalt ook al ambitie uit. Ik denk dat, dat, dat de club daar voorop loopt in heel Nederland. En ja, die ambities die spreken mij aan. Want iedereen zich natuurlijk altijd afvraagt als je bij Vitesse aan de slag gaat. De enige club in Nederland met een echte club-eigenaar, Jordania. Is in hoeverre dat dan een ja, moeilijke factor is? Hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, nee, ik heb jaren in het buitenland gespeeld. Hè. Daar heb ik wel met eigenaren te maken gehad, dus ik ken dat fenomeen. Dus in die zin is het helemaal niet raar, sterker nog. In het buitenland is het eigenlijk raar wanneer een club geen eigenaar heeft. Dus, dus ja, zo bijzonder is het wel voor Nederland, maar niet in het buitenland. Ja. Maar goed, we kennen de voorgeschiedenis van Fred Rutte... die eigenlijk ook een beetje uit onvrede met Jordania is weggegaan. Wat is jouw indruk van Jordania? Je hebt ook met hem gesproken. Jawel, ik, ik, ik, ik, ik sta altijd heel open erin. En ik vind dat je mensen moet leren kennen... en niet alleen maar moet afgaan op wat je in de kranten leest... Hè, die het ook wel eens fout kunnen hebben. Uh, dus, dus ik wil gewoon op mijn eigen ervaringen afgaan. En ik heb de man nu één keer ontmoet. Uh, uitgebreid met hem gesproken. Met name over, eigenlijk alleen maar over voetbal. En uh, ja, daar kwam hij op mij uh, uitstekend over. Uh, dat wil niet zeggen dat ik daardoor de man ken. Want we zullen elkaar nog zeker moeten leren kennen. Maar ik heb daar een uh, prima indruk aan over gehouden. Ook blij met de komst van Peter Bos. Theo Jansen, de Arnhemse publiekslieveling. Nou, ik wist al een, een, een paar weken eigenlijk... Uh... Dat, dat, dat de kans groot was dat hij het zou worden. Dus uh, ik heb daar ook nog uh, heel kort even over gesproken... met de, met de president van de club. Dus uh, ik heb de, mijn mening daar ook over gegeven. En uh, ik ben heel blij dat hij er is. In hoeverre was uh, de keuze voor welke trainer het zou worden... bepalend voor jouw besluit om al dan niet door te gaan? Niet. Nee, het was niet bepalend. Ik bedoel, maar het had mij niet uitgemaakt. Rutte verder was gebleven, uh, verder was gegaan... Uh, dat deze trainer was gekomen, of een andere trainer. Ik voel wel omdat ik het leuk vind, als ik het moment vind dat ik het niet meer leuk vind, of wat, dan of wat dan ook, dan stop ik ermee. Maar dat heeft niks te maken met een trainer of met wie dan ook. Nee. Want je sprak eind vorig seizoen wel je twijfel uit, hè? moet ik wel of niet doorgaan? Nee, want dat was rond de winterstop al. En dat heeft doorgecijpeld eigenlijk tot het einde van het seizoen, maar dat lag niet aan mij. Dat kwam omdat mensen daar steeds maar over doorgingen en ik gewoon niks gezegd heb, omdat ik het gewoon ten eerste wel leuk vond. En ten tweede al lang wist dat ik verder zou gaan. Want wat was voor jou bepalend daarin? Het besluit om al dan niet door te gaan, want die twijfel is er eerder dus wel geweest. Ja, er is wel twijfel geweest, maar dat heeft te maken dan uh, dat als je 16 jaar hetzelfde doet... Uh, dus mijn 16e jaar in het, in het betaalde voetbal het eerste dan. Uh, als je dat 16 jaar doet, dan op een gegeven moment denk je van... Jongens, hè, weer hetzelfde stadion, weer, uh, uh, weer die trainingskamp, weer dat hotel. Ik bedoel, je hebt alles wel gezien en... Uh, ja, ik denk dat het ook wel eens lekker is om een volgende stap te zetten en uh, met, met met frisse blik weer verder gaat. En dus dat was de reden dat ik misschien dacht om te stoppen. Alleen aan de andere kant vind ik het spelletje zo leuk dat ik, het, uh, ja, dat ik mezelf wel voor de kop zou kunnen slaan, denk ik, als ik gestopt ben. Peter, je gaat het seizoen in met een selectie waarvan je eigenlijk nog niet weet of het je definitieve selectie wordt. Hè? Er wordt getrokken aan Bonia, aan Van Ginkel. Dat maakt ja, het welslagen van het seizoen natuurlijk wel uh, een beetje onzeker, of niet? Nou, laat ik vooropstellen dat dit niet de selectie is waar ik het seizoen mee in zal gaan. Omdat er inderdaad nog spelers weg kunnen gaan. Maar er zullen er zeker ook nog spelers bij gaan komen. En uh, dat wist ik voordat ik hier aan de slag ging. Maar als je God in Nederland uh, kijkt tegenwoordig, dan heeft iedere club daar mee te maken. Er is volgens mij, ik heb gelezen, AZ is klaar. Maar volgens mij voor de rest nog geen één club waar de selectie volledig uh, klaar is. Dus dat is hier ook niet het geval. Dat wist ik van tevoren. Dat is dus afwachten. Voor jou persoonlijk is het een soort van uh, thuiskomen. Want ja, je carrière als speler begon hier hè, bij Vitesse. Nou ja, hier... <laughs> Maar niet hier op Papendal. Ik ging wel hier op Papendal studeren aan het Sios. En daardoor ben ik een voetballen bij, bij Vitesse. En, uh, dat, maar dat is wel 33 jaar geleden. Nieuw monnikenhuizen, hè? was op monnikenhuizen, dus ondertussen ben ik een oude lul die, die na 33 jaar terugkeert. Maar dat voelt wel heel goed, moet ik zeggen. Red en Stars. Bijna kwart over tien en dan is langs de lijn. Als het aan Ben Zonnemans ligt... trainen de beste judokas van Nederland... binnenkort in een nieuw... centraal trainingscentrum. Volgens de directeur Topsport van de judo moet dat centrum naast de bestaande... vier landelijke steunpunten komen. De, de steunpunten die er nu zijn... leveren uh, uh, prima werk. Waarbij er... Uh, talent wordt, uh, wordt ontwikkeld... en uh, begeleid en geschoold... Om klaar te zijn in de stap in de internationale wereld. En om het zeg maar, in de structuur hè, die er al ligt, hè, de sterke clubs die uh, hun aandacht hebben voor wedstrijd judo. En de vier landelijke steunpunten die er nu liggen. Daar zetten we een, een, een piek bovenop zodat de nationale piramide helemaal in lijn ligt. En waarbij de beste atleten van het land met de beste sparringspartner in de beste setting uh, in de op een dagelijkse basis. Ja, de nieuwe plannen is geen plek meer voor Chris de Korte... de ban achter Olympisch kampioen Mark Huizinga... en voormalig wereldkampioen Edith Bos. De judocoach is teleurgesteld. Nou, op z'n minst vind ik het niet professioneel. Om, uh, ik doe zo'n jaar of dertig uh, lever ik uh, Olympische sporters af... om dan per telefoon te zeggen dat je het niet meer kan zijn... na twee maanden of drie maanden. Dat vind ik niet erg professioneel. Dat vind ik er in eerste instantie van. Dan vind ik het ook niet, niet handig om dus uh, op die manier zonder plan. Ik vraag dan wat gebeurt er dan. Dat wist je ook niet. Een stip van de horizon. Ja, ik zeg dat is hartstikke een fijn stip van de horizon. Ik heb ook verteld, ik ga niet met de pers in. Maar misschien dat mijn omgeving dat wil. Nou, nou sta je hier. Dat, dat is een verhaal. Bent u boos? Uh, nou, ik ben niet boos, lichtelijk uh, teleurgesteld uh, in die zin, teleurgesteld in de aanpak. En ook Mark Huizinga heeft zich erover verbaasd hoe met zijn trainer is omgesprongen. Ja, iemand als Chris de Korte. Chris is de, de meest succesvolle judocoach die we ooit hebben gehad. Uh, tel alle resultaten maar op, alle wereldtitels, Olympische titels, Europese titels. Um, ja, om die dan even zo opzij te zetten, ja, dat doe je niet. Um, de manier waarop is, uh, is een beetje vreemd. Uh, zo, zo doe je dat niet met uh, je meest succesvolle coach. Daar moet je juist uh, uh, blij mee zijn dat hij, dat hij zijn werk zo goed doet. Um, maar ik denk dat het voor het judo in, in Nederland ook niet goed is. Uh, hij begeleidt toch twee wereldtoppers... waar we het, uh, uh, waar we het echt van, van moeten hebben, uh, onder andere... als we weer uh, naar de uh, WK Olympische Spelen gaan. En uh, die kiezen niet voor niks voor hem... omdat uh, uh, uh, hij, hij weet ze uh, op de juiste manier in topvorm te krijgen. Uh, dat bewijst hij bij hun. Dat bewijst hij de afgelopen 30 jaar ook al. Uh, dat heb ik zelf meegemaakt. Dat hebben anderen meegemaakt. Daar was hij vroeger goed in. Daar is hij nog steeds heel, heel erg goed in. En ja, als, je dat, uh, als je dat zomaar even opzij gooit... dat is eigenlijk uh, niet handig van een Jurebond. Daar uh, heb je dus zelf last van. Mark Huizing gaat terug naar Ben Solomans. Hij is uh, verrast door de emotionele reacties. Volgens hem is er wel degelijk met coaches en betrokkenen... gesproken over de toekomstvisie. En ook Chris de Korter was op de hoogte. De coach zelf ontkent dit. Nou, dat dus de grap is dat er dus na de Olympische Spelen in Londen... Uh, dat waren dus mijn zevende Olympische Spelen... was er een, uh, een overleg uh, bij de, van de technische kader van Ureman Nederland. Daar is iedereen uh, vluigen, dat weet ik niet. Dus dat vond ik al vreemd, maar ik denk, nou, er gebeuren wel meer vreemde dingen bij, uh, bij deze organisatie. Dus ik, uh, ik weet niet wat er overlegd is. Ik weet niet waar dat wegkomt. Oké, okay. hoe zou het wel moeten? Hoe het wel zou moeten? Dit handhaven, zoals het nu is... Ja, dus gewoon de, de steunpunten. Dan een plan maken. En dan zoveel, eh, langzaamaan naar centralisatie gaan. Met het, maar nooit die steunpunten la, in de steek laten, want dan ben je de piramide kwijt. Nou, op zich, het idee centralisatie, dat, dat kan wel goed zijn. Daar ben ik geen tegenstander van. Helemaal niet. Maar dat moet dan wel gedoseerd worden. op het moment dat dat kan. en dat er genoeg eh, know-how is om dat te kunnen. Ja, Ben Zonnemans is niet zo gelukkig inmiddels. Het verhaal ligt op straat. Dat zorgt voor onrust. En daarom wil hij weer met coaches en sporters om de tafel. Er is nu een denkrichting gepubliceerd. En er is veel ophef over ontstaan. En ik betreur dat. Want het was niet de route die ik gekozen had... om dit met betrokken sporters en coaches te communiceren. Dus nu is er, een, is er een situatie ontstaan... waar veel mensen behoefte hebben aan duidelijkheid en aan rust. Dus zorg ik dat we met de betrokken uh, collega's vanuit de Julebond uh, coachingstaf uh, in gesprek gaan met de betrokken sporters waar het, uh, waar het om gaat. Dan zorgen we dat er een duidelijk tijdspad ligt, zodat iedereen daar ook uh, in een overzichtssituatie terechtkomt, waarbij men kan zien, hey, dit, uh, dit betekent het voor mij op, uh, op praktisch niveau. Al dus Ben Sonnemans, of die gesprekken de plannen zullen, de plannen zullen veranderen. Dat zal de tijd moeten leren. De kans dat, er, dat daarin plaats is voor Chris de Korte, die kans lijkt klein. Met, Don, eh, met Danny en Boy van Poppel neemt Wille Ploeg vakantieleid DCM... twee eh, verrassende namen mee naar de Tour de France. Terwijl de ploeg nog altijd hard op zoek is naar een nieuwe sponsor... werd vandaag in Rukven de Tourploeg gepresenteerd. En Steven Dalemoud was erbij. Puur trots en passie. De kernwoorden van Vakanceleid DCM. De komende tour gaan zij op pad. Ik vraag graag naar voren Daan Luijks, de manager van de wielerformatie Vakanceleid DCM. Terwijl de geselecteerde renners toekijken in de plaatselijke raadzaal, zond Luijks zijn selectie op. Nou, We kunnen ze zelf zo zien. Uh, Johnny Hoogland, Danny van Poppel, Boy van Poppel, Chris Boekmans... Wout Poels, Leo Westra, aangevuld, Antonio Fletcher en Sergio Lagoutin. De broers van Poppel, zonen van vakantieleiploegleider Jean-Paul... vormen de grootste verrassing. Vooral jonkie Danny, hij is nog maar 19 jaar oud... en wordt de jongste tourdebutant sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik hoorde hier van der Schuur, waar we heel erg graag mee... en uh, we hadden het er al over gehad en zo. En uh, ja, dat het dan definitief is, dat is wel super gaaf. Ja. Ja. Waar heb je dan te danken, denk je? Uh, ik, ik denk in de ronde van België heb ik wel laten zien dat ik uh, in orde ben. En, uh, vorige week Luxemburg uh, was ik nog tweede in de proloog. Dus ik, ik ben goed in de vorm. En uh, ja, qua mijn prestaties denk ik dat het wel logisch is dat ik uh, meega. Ja, de ronde van België werd je tweede achter uh, Grijpel, voor Tom Bonen, die derde de werd. Ja, uh, je bent dus een sprinter, maar wat, wat, wat voor sprinter ben je? Uh, ik, denk, ik kan ook wel redelijk omhoog, maar dan moet het wel uh, echt uh, korte stijle limmetjes zijn. Uh, ik denk dat ik ook wel in het voorjaar uit de voeten kan. En uh, ja, een beetje tombonen denk ik. Een beetje tombonen. Danny van Poppel is waarschijnlijk de enige renner die dat op een bescheiden manier kan zeggen. Van Poppel is sowieso niet zo'n prater, blijkt ook wel tijdens het officiële gedeelte. Vooral leren? Ja, vooral veel leren. En, uh... Ja, we zullen het wel zien. De drie andere Nederlandse blikvangers bij vakantielei zijn net als de vorige jaren Wout Poels, Johnny Hoogerland en Liewe Westra. Voor Poels is dit de laatste herinnering aan de Tour. Maar hij is op de weg terug van die enorme valpartij van vorig jaar. Ja, inderdaad. Vorig jaar had gevallen in de Tour. En hoe sta je er nu voor? Uh, ik voel me goed. De wedstrijden gaan goed. De conditie is goed. Dus uh, ik ben er weer klaar voor. Johnny Hogeland kwam in februari in de training zwaar ten val. En ook hij is op de weg terug. Hij wil zich wel laten zien in de aanval. Ja, Ik denk vanaf de tweede etappe al. De eerste etappe zal wel uh, hoogstwaarschijnlijk een massprint zijn. Maar dan krijg je eigenlijk de tweede en derde etappe op Korsika. zijn eigenlijk al hele lastige etappes. Wat ik eigenlijk ook wel fijn vind, omdat waarschijnlijk daardoor al een beetje een klassement gemaakt wordt en het misschien minder nerveus is. En dan heb je dan de ploegentijd en dan heb je gelijk weer een aantal lastige etappes. Dus de eerste week is eigenlijk al gelijk heel lastig. En ondertussen gaat het ook weer goed met Leo Westra. Hij liep drie scheurtjes in zijn ribben op bij een val in de Dauphiné. Maar werd gisteren Nederlands kampioen tijdrijder. En heeft eigenlijk bijna geen last meer van zijn ribben. Dus als puur bij het, bij het nissen dan, uh, dan doet het echt zeer. Bij hoort? Nee. Nee. Maar heb je nog geluk? Dan heb ik nog geluk, ja. Maar ik kom er toch wel achter dat, dat ik toch... Vrij vaak niest nog. en uh, als, je, als je geen uh, last van je ribben hebt, dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat dat gewoon. Maar nu, ja, nu, nu tel je dus heel vaak hoe vaak je al niest. En dat is best vaak op een dag nog. Westra behaalde één van de drie vakantie dit seizoen. Een mager rijtje voor de ploeg. Dat rijtje ziet ploegbaas Daan Luijks graag aangevuld met een etappenzegen in de Tour. Dat zal goed uitkomen in zijn zoektocht naar een nieuwe sponsor voor volgend jaar. Ook al was het plan om voor de Tour iets nieuws te hebben gepresenteerd... om zo onrust in de ploeg te voorkomen. Ja, dat is niet gelukt. We zijn blijven hangen met gesprekken met sponsoren. Tot op de dag van vandaag. Dus we hebben met de renners voorgelegd nou renners, er is nog geen handtekening van een sponsor. Hoe zien jullie dat? Nou, ze geven eigenlijk allemaal aan, nou, we gaan de Tour de France in, dat is ons hoofdtoel. Natuurlijk zullen hun managers al op zoek zijn naar andere sponsoren of andere ploegen als wij geen sponsor vinden. Uh, maar ze willen wel wachten op mij tot aan, aan het eind van de Tour de France. En laten we zo afspreken, als ik aan het eind van de Tour de France geen zekerheid heb, nou, dan moet iedereen zijn eigen weg gaan. Want dan uh, zou het hun carrière kunnen schalen. Ik ben eigenlijk daar op het moment niet echt mee bezig. Ik, uh, ik kom van, van, van ver en ik ben super blij dat ik de Tour nu rijd. En ik ben daar eigenlijk mee bezig. En ja, we hebben inderdaad nog geen sponsor volgend jaar. Alleen ik heb nog steeds alle vertrouwen dat het wel gaat lukken. En lukt het niet, dan is er uh, na de Tour dan is nog uh, denk ik, tijd genoeg om naar om alternatieven te kijken. Twee maanden geleden zeiden verschillende renners nog... Ja, voor de Tour moet het, wel, moet het wel geregeld zijn. Wat is daar dan in veranderd? Nou ja... Uh... Er zullen best zijn die voor de Tour het geregeld wilden hebben. Ja, ik had het ook liever geregeld nu. Alleen ja, zo is het niet. Dus ja. Kijk jij al om je heen, naar andere ploegen? Als ik eerlijk ben, nee, niet echt. Nee, of niet echt? Nee. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn.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 Just please don't say love. Ik kan haar naam niet lezen. Gay Epplin, verzin ik nu? Gabriel Epplin. Goed, dank jullie vriendelijk. Twee minuten voor half elf. En dan was langs de lijn contact met Marcella Mesker in uh, het uh, tennisterrein van Roosmalen. Goedenavond Marcella, vijfde Hallo. dag, gras uh, Wat is er nog over van het gras eigenlijk? Uh, hoeveel water is er wel niet overheen gevallen, zeg? Ja, het was uh, vandaag uh, een beetje mis in uh, Rosmalen. Het uh, programma startte al met een uur vertraging. In plaats van elf uur uh, werd het twaalf uur. En tussendoor ook nog zo'n anderhalf tot twee uur vertraging... wegens een uh, heftige bui. Maar ja, daarna was het weer, weer prachtig. De zon scheen volop, het was warm. Dus uiteindelijk hebben ze wel alles kunnen afspelen... met een beetje wat her en der verspreid de wedstrijden over wat meerdere banen. Maar hoe gaat het dan als er zoveel water naar beneden komt? Rollen ze dat eraf of kan dat gras dat gewoon aan, dat water? Nee, nee, dan komt er echt een zeil over, uh, over het gras. Oh, toch okay. Jazeker, want uh, anders uh, moet je uren wachten voordat het droog is. En dan gaat het zeil eraf en dan moet het nog ja, met een soort zweep, wordt het dan droog geblazen, het, het gras. Ja, dat duurt dan nog weer even 20, 25 minuten en dan kunnen ze weer verder. Nou, laten we even kijken naar de resultaten van vandaag. Uh, Malice kwam in actie, uh, de Belg die Rosmalen uh, van, van haar nummer 1 uh, ontdeed, David Ferrer. Hoe, uh, hoe ging het? Ja, ik moet zeggen, Malice is natuurlijk toch wel een smaakmaker in dit toernooi. Dat zijn de Belgen eigenlijk eh, traditiegetrouw wel in Rosmalen. Want het ligt natuurlijk vlakbij de Belgische grens. Er zijn veel Belgische supporters. We hebben in het verleden natuurlijk Kim Kleisters gehad. Justine Henin. die hem met regelmaat speelde en het toernooi wonnen. Dus eh, veel Belgische toeschouwers altijd. En Malice speelt ook altijd goed. Want hij won vandaag en bereikt nu voor het vierde achterin volgende jaar... de halve finale in Rosmalen. Dus dat zegt wel wat over zijn eh, kunnen op gras... Eh, ik kan me nog ook een tijd herinneren dat hij de halve finale op Wimbledon haalde. Uh, dan moeten we alweer uh, minstens tien jaar uh, terug. Maar toen won hij wel in de tijd van Richard Krajicek nog van Richard in de kwartfinale. Dus hij is een hele goede grastennisser. Hij is wat ouder, hij is boven de 30. Hij is niet meer zo hoog op de ranglijst, hij staat 68. Maar hij is een smaakmaker, hij speelt goed, hij kan alles. En hij won eigenlijk makkelijk in twee sets van uh, Batista Agou. Um, wie is nou de favoriet als we kijken naar uh, het toernooi? Wat zou de mooiste winnaar kunnen zijn? Uh, gezien vanuit het oogpunt dan van de toernooidirecteur Marcel Hensen. Nou ja, ik denk dat Stanislaus uh, Vavrinka, dat is de huidige nummer 10 van de wereld. Die heeft echt uh, dit jaar laten zien dat hij bij de grote mannen hoort. Hij is hier als tweede geplaatst achter Ferrer. Nou goed, die ligt er dus niet meer, niet meer in. Uh, dat, dat zou natuurlijk wel een hele mooie finalist zijn. He, hij speelt morgen de halve finale tegen een Spanjaard, Garcia Lopez. He, en Malice zit bovenin tegen Mahu. Dus ja, het ideale droomscenario zou natuurlijk Malice tegen Vavrinka zijn. Dan heb je een hele goede Belgische specialist tegen een top-10 speler met Vavrinka. Dus ik denk dat Marcel Huns daar wel een beetje op hoopt. Um, dan bij de vrouwen. Uh, daar was er ook succes bij, uh, bij de Belgen. Die Belgen die gaan een beetje het toernooi redden als het zo doorgaat. Ja, dat klopt. Um, ze spelen altijd hier, ze spelen graag en ze spelen goed, net zoals uh, Kirsten Flipkens, die ja, gisteren nog zo, uh, zo close van uh, Mikaela Krijtschek won in twee tiebreak sets. Ze is als vierde geplaatst, uh, ze is inmiddels ook de nummer twintig van de wereld. Haar hele zegentocht op de wereldranglijst begon precies een jaar geleden met het toernooi van Rosmalen, waar ze plotseling uit het niets als qualifier de halve finale haalde. Ze had toen daarvoor nog bloedklonters gehad in de kuit, het was echt een hele ernstige gezondheidsproblemen. Nou ja, daarna is ze alleen maar gestegen. Hij speelt echt goed met de wereldtop mee. Dus zij staat in de halve finale, speelt tegen ja, een Spaanse qualifier, een heel jong meisje, 19 jaar, uh, Muguruza. Ik heb haar nog niet vaak zien spelen, maar de uitslagen goed gevolgd. Het is dus een meisje dat al 70 staat, dus in de top 100. Is een, uh, een, een leuke speelster, die het gewoon heel goed doet. Dus die staat verrassend in de halve finale tegen Flipkens. Dus zou me ook niet verbazen als Flipkens uh, de finale haalt. Hm. En in de andere halve finale ja, hebben we nog een Spaanse, Suarez Navarro... en zij speelt tegen de Bulgaarse Halep. Ja, want dan de vervolgvraag natuurlijk... hoe komt het dat die Spanjaarden in één keer het zo goed doen op gras? Ja, ja. nou, ik, ik moet zeggen, je hebt uh, de Spanjaarden... maar natuurlijk ook de Italianen, hè, met Schiavoni, uh, Vinci en Erani. Nou, en dit toernooi met Suarez Navarro en deze Muguruza. Ja, het zijn toch over het algemeen speelsters die ja, niet dat... Power tennis spelen, zoals we kennen van een Williams en een Sharapova en een Azarenka. Maar ze hebben wel het complete tennis in huis. Um slice backhand, uh, goede topspin forehand. Ze hebben het over het algemeen uh, allemaal goede benen. En ze zijn niet zo heel lang, dus het zit wat lager bij de grond, bewegen zich wat makkelijker. En op gras, ja, dat is natuurlijk een moeilijke baansoort uh, om ook je balans en, en ja, om, om overeind te blijven. Hè? Want je ziet mensen toch vaak uitgeleiden. En ja, die kleine Spanjaarden, die kleine Italianen die een compleet spel hebben, die doen het over het algemeen goed op het gras. En het gras is ook vergeleken met tien jaar terug lang niet zo snel meer als vroeger. Ja. Ze gebruiken andere graszaden tegenwoordig op Wimbledon, waardoor de baan wat langzamer is en er dus meer rallies komen. Dus ja. over het algemeen kunnen dit soort vrouwen gewoon goed, behalve op greffel, ook op gras uit de voeten. Ja, maar goed, je moet afwachten wat het dan met het power tennis is, wat, wat ze dan tegen dat power tennis kunnen doen, natuurlijk. Toch? Ja, dan worden ze toch door Serena Williams over het algemeen wel weggeslagen. Vooral ook omdat hun service natuurlijk niet zo goed is. Hè. Ze zijn ja. vrij klein. Dus dat blijft wel een probleem. Maar over het algemeen is het wel leuk om naar te kijken. Um, uh, is er überhaupt nog Nederlandse inbreng? Bij het toernooi, ja, dubbel, hè, geloof ik. In ieder geval. Ja, nou ja, maar na vandaag niet meer. We oh. hadden op <laughs> zich bij de mannen wel twee leuke halve finales. Met uh, heel verrassend uh, De Bakker en Houta Galoen. Stonden ook al eerder dit jaar in de finale van uh, Rotterdam bij het ABN Amro-toernooi. Uh, die verloren van Meernie en TKO. Twee tiebreak sets in de halve finale. Uh, nou goed, dat kan. Uh, maar wat me wel verbaast is dat Royer samen met zijn uh, Pakistanse partner Qureshi uh, net op het nippertje verloor. Van een Duits duo Begeman en Emmerich met een uh, super tiebreak uh, als derde set. Dus dat is wel jammer. Dus na vandaag ook niet in het dubbelspel uh, geen enkel Nederlander meer actief uh, bij het gastronooi. Oké, okay, dankjewel. Maar, oh, Thomas Marcella, 1988, weet je nog? Ja. Ja. EK-voetbal, hè? Ja, heel goed. 25 en, jaar en geleden. En mijn laatste jaar als uh, professional op de Tour. Dus dat jaar vergeet ik niet. Wat een zelf. jaar. Misschien hebben we daar ook nog een keer een serie aan <laughs> moeten wijden, uh, Marcella. Ja, joh. <laughs> goed. Eh, maar we geven toch even de voorkeur aan het EK hè, vanavond... als je heel het goed, goed. vindt. Ja, 25 jaar geleden begon Nederland langzaam oranje te kleuren. Op weg naar de halve finale tegen West-Duitsland. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is maandag 20 juni. Reeds enkele nachten droom ik van onze wedstrijd tegen Duitsland. Als dromen werkelijkheid worden, is de Mannschaft kansloos. Want tot nog toe hebben we nog steeds gewonnen. Althans, in die duels tussen 23 uur en 8 uur. Het dagboek van Ronald Koeman. De Duitsers doen alles om ons dwars te zitten. De afkeer tegen de Mannschaft wordt er alleen groter door. We zullen die zaak sportief wel rechtzetten. Niet alleen vanwege de toestanden die we nu meemaken, maar ook vanwege Lothar Matthäus... Ik heb nog nooit zo'n hooghartig mens meegemaakt. Maar nou ja, ze hadden natuurlijk wel de naam. En, en, en, en, en dat was ook zo in die periode. Uh, dat ze met name uh, natuurlijk zich uh, ja, aanstellerij uh, laten vallen, uh, om kaarten uh, vragen. Ja, dat, dat, dat gevoel hadden wij wel over de Duitsers. Dat leefde wel binnen de hele ploeg. De een gaat er wat makkelijker mee om uh, dan de ander. En het ging ook niet om alle spelers van Duitsland natuurlijk. Hè. Het ging om een aantal spelers. Ik kan me herinneren, het ging om Matthijs. Uh, Rudy Vuller had er ook wel een handje van. Uh, als een stervende zwaan uh, zich laten vallen terwijl er helemaal niets aan de hand was. Ja, dat zie je dan later ook wel in de wedstrijd terug. Dat, dat, dat daar ook uh, een aantal akkefietjes uit, uh, uit voortkwamen. Matthäus is zeker geen verrijking voor het vak. Hij schreeuwt als een mager varken en ligt plat als je naar hem kijkt. Met slechts één doel: de tegenstander een gele kaart bezorgen. Nou, we werden wel, we werden wel wat opgefokter dan we normaal waren. En, en we werd natuurlijk ook die finale 74 werd erbij gehaald. We werden ook een beetje gepoest: we kunnen het uiteindelijk rechtzetten in Duitsland, in Hamburg tegen het Duitse team... hun uitschakelen voor de finale. Dus ja, dat leeft dat er best wel in de groep. Ja, dan wordt er toch een beetje een hetze gecreëerd. Alles wordt, er, wordt, wordt opgerakeld wat, wat meehelpt in dat opzicht. En, en ja, dat... dat ik, kan me niet, ik kan me niet herinneren dat ik vaak... als individu of als, als team dat we zo... ...zo opgefokt waren voor een wedstrijd om het goed te doen en om die wedstrijd te winnen. Ja, dat merkte hij in alles. Dat merkte hij op het hele moment, vanaf, vanaf het moment dat we in de bus stapten naar het stadion toe... ...dan, dan merkte hij gewoon dat, dat iedereen daar enorm mee bezig was uh, met elkaar om, uh, om echt één keer van Duitsland te winnen. Het op, opfokken van elkaar... Het, het, het. Het vertrouwen uitstralen, het met elkaar doen... Ja, in zo'n hele aanloop van zo'n wedstrijd... Dat, dat, dat, dat verschilde wel van de andere wedstrijden. Terwijl Oranje zich voorbereidde op de halve finale tegen West-Duitsland... moest Stanley Menzo zich moederziel alleen in Amsterdam zien fit te houden. Menzo was in Nederland achtergebleven als derde doelman. Hij stond stand-by voor als zich calamiteiten voor zouden doen. Maar ook Menzo wist dat 1988 het jaar zou zijn van een andere keeper. Ja, ja, PSV niet. PSV Europa Wat de keepers betreft was 1988 natuurlijk het jaar van Hans van Breukeling. Eerst een hoofdprijs met PSV. Van Breukelen. Goed En daarbij de eerste doelman van Oranje met hem als concurrent. En hier staat er weer goed. Krauwbasis is er Maar er was nog een jonge, talentvolle keeper die opzienbaarde bij het Ajax van Johan Cruijff. Red ik met zo. Stanley Menzo, op dat moment mag je zeggen een gevestigde naam bij Ajax. Ja, ik was al, uh, al een gevestigde naam. Ik was volgens mij anderhalf jaar al uh, eerste keeper bij Ajax op dat moment. En uh, ja, dat ging aardig, vooral het tweede jaar. Ja. Je werd in Amsterdam min of meer op handen gedragen, toch? Ja, de manier van voetballen en, en mijn manier van keeper was, uh, was inderdaad uh, revolutionair. De meevoetballende keeper, hè, onder Cruijff? Ja, klopt, ja. Uh, het hele elftal was vrij offensief ingesteld en zelfs de keeper deed daaraan mee. Ja. Dus zullen er velen geweest zijn die dachten, Stanley Mezzo gaat wel naar dat EK. Misschien ja, um, opportunisten denk ik. Maar ik had voor mij twee hele goede keepers staan die uh, al veel langer met het bijltje hakten. Ja, ik wist dat ik niet mee zou gaan, omdat uh, al in de hele voorbereiding uh, duidelijk, Michels duidelijk had gemaakt wie, wie de nummers 1 en 2 waren... En, het ging puur af van, van blessures of ik uh, erbij zou komen. Maar het was duidelijk dat uh, de nummers 1 en 2 du uh, duidelijk waren. En dat uh, nummer 3 uh, ja, in dit geval thuis bleef en stand-by moest blijven. Laten we even horen wat Michels er zelf na de hand over zei. Dat had eigenlijk te maken met het uh, trainingsgebeuren. Uh, dan had ik een beter aantal spelers. En als ik er een, een keeper bij had, dan had ik dus uh, 19 spelers. Dus toen heb ik gezegd, na nou, geen maanden, maar dat, uh, dat aantal spelers dat die derde keeper... ja, de ervaring leert dat je hem zelden nodig hebt. En het is voor zo'n derde keeper niet altijd even makkelijk om uh, mee te lopen. Want hij weet dus dat hij nauwelijks een kans heeft. Dus het moet al een jongen zijn met een hele speciale instelling. En wil ik niet zeggen, de mensen die hij niet had. <tieft> maar uiteindelijk heb ik gekozen voor het, uh, voor het even getal spelers. Was dat ook de uitleg die jij kreeg, Stanley, van Michos? Ja, niet zozeer van, niet, niet, misschien niet direct van Michels. Ik weet niet van wie ik het te horen kreeg. Maar ik begreep wel van dat het zonde was om een extra keeper mee te nemen in plaats van een extra veldspeler. En uh, dat was helemaal voor mij uh, heel normaal en heel gewoon. Want er deden ook allerlei theorieën de ronde, hè? Dat uh, Michels het niet zo had met de Ajaxide, Hij lag niet zo lekker met Kruif. Dat je daar een beetje de dupe van werd? Nee, hoor. Dat, uh, dat waren vol, wat mij betreft fabeltjes. En uh, dat, dat heb ik ook nooit zo ervaren en nooit gevoeld. Hoe dan ook, Hans van Breukelen maakte furoren tijdens dat EK in Duitsland. Even een foutje. A, aanval, dierpaal, die paal voor Van Breukelen. Ja, wij pakken veer. Doe maar, van wat heb je op de Hoe groot het contrast met het een eenzame bestaan van de derde doelman. Stanley Menzo die moederziel alleen en ver weg van Oranje zich maar moest zien fit te houden. Ja, het was inderdaad, we waren klaar met Ajax. En, uh, ja, ik bleef een beetje twee keer in de week volgens mij wat trainen met Frans Hoek. Uh, ja, nog eens conditie, maar gewoon wat, wat fysiek, uh, een beetje wat doen, keeperstraining. En dat, dat was het eigenlijk, een beetje de wedstrijden volgen, maar meer ook niet. Werd je op enige wijze betrokken bij die selectie of niet? Nee, de finale wel. De finale heb ik, uh, mocht ik mee uh, naar Duitsland toe met uh, een KVB-gezelschap. Die finale heb ik dan ook in München meegemaakt vanaf de tribune. Maar voor de rest, ja, ik hoorde niet zoveel mee uh, over wat er daar gebeurde. Ja, ik hoorde er een beetje bij en ook, uh, ook weer niet bij. Een vreemde, vreemde gewaarwording. En, uh, ja, het was volgens mij maar één keer gebeurd, volgens mij, in, in, in uh, Europees of uh, wereldtoernooi verband, geloof ik. Je omschrijft zelf, hè? je hoort er eigenlijk wel wijn, ook weer een beetje niet... Hoe heb jij dat toen ervaren? Voelde je je ook een beetje kampioen toen Oranje die cup pakte? Nee, nee, nee. nee. Ik weet nog wel, ik heb volgens mij een premietje gehad. Dat weet ik wel. En um, nee, ik ben ook niet met de jongens op de boot geweest. Uh, nee, nee, nee. Ik voel, Nee. Ik was gewoon de derde keeper. En, uh, op dat moment voel je inderdaad dat je er niet bij hoort... toen ik ze met de bus terug zag komen uit uh, Van Eindhoven, geloof ik. Ja. Uh, ja, dan weet je van, ja, dat, je, je hoort er niet bij, maar... Het beste voor jou moest nog komen. Ja, daar ging ik wel vanuit, ja. Stanley Menzo was dat, de keeper die thuis bleef en alles moest zien vanaf de bank... en gelukkig de finale dus wel meemaakte in het stadion. Morgen gaan we gewoon door natuurlijk met deze EK-serie 1988. Het dagboek... Een verslag van de halve finale. De halve finale tegen West-Duitsland. En een reportage over de Nieuwstraat in Kerkrade. Daar waar juichende oranjefans en treurende Duitsers woonden. Ik zou maar luisteren morgen rond half elf. En zoals gebruikelijk na deze reportages over het EK 88. en plaat uit 88. Hier is Toto en Stop Loving You. mooi, Toto en Stop Loving You. Zometeen zoeken we contact met Brazilië om te horen hoe de situatie daar is. Met collega Jeroen Elso. die is in Brazilië. Eerst het, uh, het hockey, de Nederlandse hockeysters. Die staan zaterdag in de finale van de World League in Rotterdam tegenover Duitsland. Oranje je won eenvoudig met 5-2 van Nieuw-Zeeland. Eerder op de dag hadden de Duitse vrouwen met het nodige geluk de finale bereikt... ten koste van Zuid-Korea. Na afloop sprak... Tim Steens met Maartje Palmer die opnieuw is uitgeroepen tot de beste hockeyster van de wereld. Ja Maartje, dubbel gefeliciteerd. Allereerst met de overwinning tegen Nieuw-Zeeland en ook nog met de verkiezing tot beste speelster van de wereld. Daar komen we straks nog even op. Eerst even wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De omstandigheden waren zwaar vanavond. Nou, het was vrij warm vanavond, ja, dat klopt. Uh, ja, en de wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland zijn altijd... Uh... Ja, redelijk zwaar en fysiek en uh, veel rennen. Dus dat was vanavond ook weer het geval. en uh, Ik denk dat we dat gewoon heel goed gedaan hebben vanavond. Door uh, het eerste kwartier gewoon heel fel te starten. En uh, ja, drie goals te maken in het eerste kwartier. En dan uh, wordt het daarna wel lekker hockey, moet ik zeggen. Ja, in de tweede helft uh, namen jullie wat gas terug. Hè? Was dat bewust of onbewust? Nou ja, ik denk dat dat uiteindelijk onbewust is. Want je mm. wil, uiteindelijk wil je, uh, ja, wil je eigenlijk gewoon doorknallen. Net zoals in de eerste helft. Maar ja maakt het onszelf een beetje lastig om twee gele kaarten te krijgen. En twee keer met die man te komen te staan. En... Uh, ja, dan wordt het af en toe wel uh, iets lastiger. En uh, ja, uiteindelijk uh, maak je jezelf misschien iets moeilijker. Maar we hebben het prima uitgeholkiet. Ja, want jullie kwamen niet echt in gevaar, dacht ik, hè, die tweede helft? Nee, ja, ze creëren af en toe wel wat kantjes. En ze gingen wat meer de, druk naar voren spelen, Waardoor wij af en toe wat balverlies leden. En, uh, ja, dat was, was jammer. Maar ja, echt, echt onder druk. En echt uh, dat de overwinning in gevaar is gekomen, dat is niet het geval geweest, nee. Het kostte veel kracht deze wedstrijd? Nou, ja, nou ja, het was wel, het was wel een zwaar wedstrijd om te spelen, maar ja, we hebben uh, de hele bank vol zitten. en We hebben een heel, een heel mooi doorwisselsysteem, dus ja, in principe moet iedereen uh, het einde van de wedstrijd makkelijk kunnen halen. Maar nu goed, tegen Duitsland? Ja, ja, ja, tegen Duitsland wordt uh, altijd een mooie finale natuurlijk. en uh, ja, Zeker hier straks uh, ja, in Nederland in het weekend. Ik hoop dat, uh, dat het stadion vol zit. en uh, Als ik naar afgelopen weekend kijk, was dat uh, wel redelijk het geval. Dus uh, ja, dat belooft wel een, uh, een mooie finale te worden. Even terugkomen tot de tweede felicitatie, want je bent gisteren tot beste speels van de wereld uh, uitverkozen voor de tweede keer. Wat was de verrassing voor je? Ja, nou kijk, weet dat je genomineerd bent en ik zei ook al, ik vond dat al een, een enorme eer om die lijst van, uh, van vijf te staan. En uh, ja, als je dan uiteindelijk wordt, is dat, uh, ja, is dat natuurlijk extra mooi. En uh, ja, een hele mooie bekroning op het jaar 2012, wat, uh, ja, wat voor ons als team en uh, mm -hmm. voor mij persoonlijk natuurlijk ook een, ja, een superjaar is geweest. En uh, ja, natuurlijk met, met de allermooiste medaille gehouden op de Spelen. Ja, dat was Maatje Palmer tegen Tim Steens. En dan naar Brazilië. Want in Brazilië, daar wordt momenteel het eerste grote sportevenement... van de komende jaren gehouden, de Confederations Cup. En dat is eigenlijk de grote generale, natuurlijk de generale repetitie... voor het WK en de Olympische Spelen. Contact met Jeroen Elshoff in Fortaleza. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Vertel eerst even hoe de stemming is in Brazilië. Um, uh, die stemming is uh, gespannen en dat heeft alles te maken met de uh, protesten die uh, gaande zijn. Veel demonstraties tegen de regering. Dat is eigenlijk pas begonnen bij het begin uh, van het toernooi, bij de eerste wedstrijd. En dat is daarna niet meer gestopt. En uh, in tegenstelling tot wat veel mensen denken of zeggen is dat zeker niet alleen maar een uh, demonstratie tegen uh, het voetbal of tegen de Olympische Spelen. Maar het is vooral een demonstratie tegen de regering, tegen de corruptie, tegen het wanbeleid, tegen het geld dat dan wel naar voetbal gaat en naar grote evenementen... en niet naar gezondheidszorg of naar andere sociale projecten. En uh, ja, daar is uh, een hoop uh, oproer over hier in Brazilië. Dus wat dat betreft is de stemming gespannen, erg gespannen zelfs. En wat, wat merk jij daar zelf van? Nou, ik heb de eerste week, of de eerste paar dagen van het heb ik in Brazilië gezeten. En daar merk je vooral rond de, de wedstrijddag en rond de dag voor de wedstrijd... Daar veel van, omdat daar toen de eerste protesten waren en eigenlijk ook de eerste rellen met de politie. Ja, we worden wel als pers op afstand gehouden of ook als, als voetbalfan, want het wordt redelijk gescheiden. Maar in de kleinere plaatsen, zoals hier in Fortaleza, kan je er eigenlijk niet omheen. Gisteren waren er voor de wedstrijd Brazilië-Mexico zo'n 20 30.000 30 demonstranten die de toegangswegen naar het stadion hadden gebarricadeerd. En dat liep op een gegeven moment toch wel behoorlijk uit de hand. Met, met en met uh, rubberkogels door de politie geschoten uiteraard. Ja, en dan, dan uh, sta ik daar niet middenin. Maar je merkt het wel doordat het uh, drie, vier uur duurt voordat je bij het stadion bent. Je moet uh, uh, ja, eromheen om die manifestatie, om die demonstraties. Uh, nou ja, en, uh, het is niet zo dat hier uh, veel snelwegen uh, liggen. Als er één snelweg ligt, dan is het veel. Vervolgens moet je dus door, uh, door, ja, door straatje, straatjes, die staan helemaal vast. En dan kom je in totaal chaos terecht. En uh, ja, dat merk ik ervan. En als ik de televisie opzet, en het was s'avonds uh, laat, als het donker is... dan loopt het helemaal uit de hand. Dan, dan zie je politiewagens op de demonstranten inrijden. Dan worden ze helemaal uh, in elkaar geslagen door de politie. Worden de gemeentehuizen in Sao Paulo bestormd. Dat is, uh, dat is iets wat wij totaal niet kennen. Heb je het idee dat, uh, uh, dat uh, de beelden een beetje achter worden gehouden... dat wij inderdaad niet alles zien van dat wat er gebeurt... met het oog op de wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen? Nou, ik denk in Europa zou, uh, zou iedereen alles kunnen zien. Uh, dat is denk ik echt een, een keus van, uh, van de, de Europese uh, ja, nieuwszenders... als ze daar wat minder van uitzenden. Want als ik hier uh, s'avonds uh, de televisie aanzet, dan zie ik echt... Uh, Sao Paulo live of uh, Fortaleza live, zoals gisteren voor de wedstrijd... met helikopters erboven. En er wordt echt alles tot in detail in, uh, in beeld gebracht. Er is wat dat betreft uh, geen terughoudendheid over wat er hier gebeurt. Het is echt groot nieuws. Uh, uh, ja, dus, dus nee, het is niet zo dat, uh, dat er iets wordt achtergehouden. Helemaal niet zelfs. Heb jij uh, de indruk dat al die protesten ook inderdaad bij de FIFA-top aankomen? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de FIFA hier blij mee is. Uh, sterker nog, ik durf uh, wel met zekerheid te zeggen dat ze hier niet blij mee zijn. Want uh, het gaat toch wel degelijk ook richting en tegen het wereldkampioenschap voetbal. Blatter die doet zijn uiterste best om met wat interviews, zoals laat voor Globo uh, voor hier, de, de grote uh, televisiezender, te zeggen van... ...ja, wij hebben Brazilië niet gedwongen om het wereldkampioenschap voetbal te organiseren. Dat moeten mensen hier niet vergeten. Maar nogmaals, het gaat uh, niet zozeer tegen het voetbal nog in mijn wedstrijd bij Brazilië Mexico. zag je veel spandoeken met. We zijn tegen corruptie, we zijn tegen wanbeleid. We zijn niet tegen voetbal en uh, zeker niet tegen de Celestial, tegen de Braziliaanse vloer. Uh, maar ja, die stadions die gebouwd worden. met, met budgetten van uh, 500, 600 miljoen euro. Die, uh, ja, die hakken er flink in. En dat is waar het de mensen om gaat: dat weggegooide geld. De, de lijntjes tussen de topmensen, de, uh, geld dat aan verkeerde projecten wordt uitgegeven. Dat zijn ze zat en, uh, en dat is nieuw voor Brazilië, want Brazilianen gaan niet uh, snel de straat op. De demonstraties zijn hier uitzonderlijk en nu zie je ze iedere dag en in grote getalen. En dat, uh, ja, ik, ik, ik bedoel, ik, ik, ik spreek wat, wat er niet dagelijks, maar ik kan me niet voorstellen dat die daar lachend naar kijken met het ook volgend jaar. En dan hoorde ik je net zeggen dat, uh, dat je met die ene snelweg om het stadion moet... Uh, als er een snelweg is. Uh, hoe zit het met de infrastructuur uh, en, en de bouw van de stadions... met het oog op het WK en Olympische Spelen? Denk je dat alles op tijd klaar is? Nou, ik kan al je oordelen over de speelsteden waar ik zelf geweest ben. We zijn nu natuurlijk na aan het spelen in, in uh, zes steden. En straks op het WK zijn er twaalf. En, en sommige stadions zijn nog helemaal niet af. Uh, dus die zijn zeker nog niet klaar van de speelsteden die nu gebruikt worden... in de. De Cup kan ik van Brazilië zeggen dat hij hier goed klaar voor is. Maar dat is sowieso een andere stad dan in de rest van, uh, van Brazilië. Daar ligt het allemaal uh, uh, prima qua snelwegen. Dat is ook een stad die pas in de jaar zegt dat de grond is gestampt. Uh, hier in Fortaleza is het moeizaam. Daar moeten nog wegen worden aangelegd. Het vliegtuig is wel redelijk klaar. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren met die vliegvelden. Op het moment dat er straks echt honderden, duizenden supporters komen. Ik uh, sprak... Collega Jeroen Guter, die is in Recife geweest. Daar zit het uh, uh, mooi, redelijk. Maar daar is ook nog een hoop werk aan de winkel als het gaat om de infrastructuur rond het stadion. En zeker het vliegveld is daar wel in orde. Dus uh, het is ook wel een beetje verschil. Maar je kan over het algemeen wel zeggen dat er nu nog geen wereldkampioenschap voetbal gehouden zou kunnen worden. Maar dat was in Zuid-Afrika ook zo. En dat is eigenlijk ook de reden dat dit toernooi zo belangrijk is voor de, voor de FIFA. Het is een soort wake-up call voor de organisatie. Uh, er is nog een jaar, het is 2 voor 12, nu moet het echt gaan gebeuren. En de ervaring met Zuid-Afrika leren dat het uh, daar uiteindelijk allemaal wel goed kwam. En hier in Brazilië zeggen ze ook: ja, uh, één ding weten we van Brazilianen wel. Op het allerlaatste moment is het vaak pure uh, helemaal in orde. Tot slot, uh, kort nog even: wordt er tussen, tussen het demonstreren door ook nog wel genoten van het toernooi? Jazeker, want als het publiek eenmaal in het stadion is, en zeker uh, uh, nou, het publiek wat ik heb gezien bij Brazilië, maar volgens mij gisteren de tussen Japan en Italië, uh, daar zag je dat ook. Als uh, de mensen in het stadion zijn en uh, ze houden hier van voetbal. Ze zijn, het is het meest voetbalgekke land ter wereld, dan, uh, dan wordt er ook genoten van, van de sterren, van, uh, van de spelers. Dus er wordt wel degelijk van de van de Confederations Cup genoten en iedereen staat achter Brazilië. Men wil dat Brazilië wint. Maar je moet het een klein beetje gescheiden houden. En het is ook niet het, het hele deel van het land dat tegen de regering is. Want deze regering heeft ook een aanhang, Het is een bepaalde laag. Dus er is nog heel veel liefde voor het voetbal. De stadion's zitten goed vol. Bijna alle wedstrijden, zeker de, de, de mooie affiches, zijn uitverkocht. Dus, dus dat is het niet. Het is gewoon uh, één groepering, de regering. Maar zeker niet tegen voetbal. En van het toernooi. En ik heb met mijn eigen ogen gezien als Brazilië wint. Ja. Dan is iedereen blij en wordt er gewoon feest gevierd terwijl er een kilometer verderop met de rubberkogels op demonstranten wordt geschoten. Ja, goed, dankjewel van nu Jeroen. Doe voorzichtig daar in, uh, in Brazilië. Ik geef je nog even een uitslag mee van de Confederations Cup. Het was spannend tot het einde. Of Spanje het wel of niet zou halen tegen Tahiti. Die 10. Nou, ze hebben het gehaald. Het is uh, 10-0 geworden, maar liefst. Goed, dat voor deze editie van NMS Langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Chris Keine. Goedenavond.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 het Veefonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. Veefonds. Investeert in vrede. Ja, hij is er. Handboek Tour de France 2013. Het perfecte tourboek. Voor de voorpret. Voor bij de tv. Voor mee op reis. Het Handboek Tour de France 2013. Door Michael Bogert. Nu in de boekhandel. Van Toe. De bestseller van Bert Wagendorp.